Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een talis van Amsterdam naar Parijs is een schietpartij geweest. Een man heeft in de trein met een kalasjnikov geschoten. Hij werd overmeesterd door twee Amerikaanse militairen in Burger... die beide gewond raakten. De dader was op de trein gestapt in Brussel. De politie denkt dat hij een terreuraanslag wilde plegen. Volgens Franse media is het een 26-jarige man van Marokkaanse afkomst. Hij zou bekend zijn bij de inlichtingendienst.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 De tweede man van terreurgroep Islamitische Staat is gedood. Dat gebeurde maandag bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje in de buurt van de Iraakse stad Mosul. Nieuwszender CNN zegt dat Haji Moutas om het leven kwam bij een droneaanval op zijn auto. De tweede man van IS hield zich vooral bezig met de financiën van de terreurorganisatie. De Nederlandse springruiters hebben bij de Europese kampioenschap paardensport in Aken goud gewonnen in de landenwedstrijd. De ploeg met Jeroen Dubbeldam, Michael van der Vleuten, Jur Frieling en Gerco Schreuder passeerde Frankrijk op de slotdag. Het zilver was uiteindelijk voor Duitsland en het brons voor Zwitserland. En in de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. FC Groningen won in eigen huis met 2-0 van Excelsior. Dan nog het weer. Brede opklaringen met minima vannacht rond een graad of 15. Overdag zomers met temperaturen boven 25 graden. In Limburg mogelijk 28 graden. En in de loop van zondag meer kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Not that we were too.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 See you too. To be waiting on so Let's not waste it, list when we both know young. nu van antwoord ook op TV. Gfm, Text tv. op kanaal 45 the chances that i take never learn to appreciate our time lie awake all through the night I uh love -huh.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 in the light Ineens zag ik je lopen en ik dacht, oeh, oeh. Ik was meteen ondersteboven de en jij onder de hoek. Oe, en we liepen samen verder en ik dacht, oeh, oeh, was erbij ineens zo goed.